komen ook de ploegen uit het westen, met koentjes en met kruifjes, noem maar op. We geven hier in Deventer de besten, de voetbalkaus gewoonlijk op het kop. We staan als een man achter rood en geel, en we schreeuwen zondags met de keel. We zullen voor de puntjes blijven knokken, al was het alleen maar om de voetbal eer. En mochten we een keer de match verhaakken, het beste paard dat struikelt wel een keer. Maar eenmaal lees je zeker in de krant, Go Ahead het is kampioen van Nederland.